Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Griekenland gaat de conservatieve partij Nieuwe Democratie van premier Mitsotakis aan kop. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten. Zijn partij staat op flinke winst en het linkse Syriza lijkt fors te verliezen. Mitsotakis ging lange tijd in de peilingen ruim aan de leiding. Maar na de treinramp van maart, waarbij bijna 60 doden vielen, daalde zijn populariteit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 Het sportvliegtuigje was gisteren onderweg van de Sloveense stad Maribor... naar de Kroatische kustplaats Pula. Het wrak werd gisteravond gevonden. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De Italiaanse premier Meloni is in de gebieden in Noord-Italië geweest... die de afgelopen weken zijn getroffen door overstromingen. Ze kwam daarvoor eerder terug van de G7-top in Japan...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 Dit is er de hart van de ANWB. Veel vertraging op de a 10 Watergastmeer-complein tussen Amsterdam over Amsterdam... en knopen de meer drie kwartier over vijf kilometer. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1543 hier op ZFM. Michel Carassi die, uh, is een goede bekende van ons. is een mevrouw die uh, speelt uh, gitaar. Die heeft een, uh, een heel mooi album gemaakt. A Blueprint for Life. Daarna nog twee singles. Uh, Rodrigo Rodriguez. Uh, de beste man woont, uh, dacht ik, tegenwoordig op de Filipijnen. Is Shakuhachi speler. En dat is een Japanse uh, fluit. Um, maar komt oorspronkelijk uit Brazilië, dus het is allemaal. Hij heeft nog in Spanje gewoond, dus heel veel. Uh, zeer internationaal. En die single van Rodrigo heet April. Daarna komt de single The Enchantment van Kimberly Haynes en MB Gordy. Nou, en daarna gaan we natuurlijk gewoon weer verder. 15 tracks uh, in totaal in dit uur. En Rodrigo komt later nog terug, track 11, met een, uh, een ambient, een stukje muziek um, in de ambient sfeer. Dreams heet dit nummer. En uh, wat dat betreft ook uh, erg lekker om te horen. We sluiten af met Stuart Jones met Midnight Waltzes. En de track heet Birds Over the Lake. Peacefulradio.info daar vind je alles terug. In de muziek en natuurlijk de playlist. Heel veel luisterplezier.